9 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Rotterdam heeft een vrouw ongeveer 10 jaar dood in haar huis gelegen. Agenten ontdekten haar stoffelijk overschot. nadat bouwvakkers die in de straat aan het werk waren. bij haar geen gehoor kregen toen ze aanbelden. Ze waarschuwden daarop de politie. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam eist twee maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zes Celtic-fans. Ze worden beschuldigd van openlijke geweldpleging tegen politiemensen. Dat was voor de wedstrijd Ajax Celtic op 6 november. Toen raakten acht agenten in burger gewond. toen hooligans met flessen gooiden en stokken sloegen. Vanavond om tien uur doet de rechter uitspraak in de snelrechtszaak. In de hoofdstad van Letland is het dak van een supermarkt ingestort. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn vijftien gewonden. Tientallen mensen liggen nog onder het puin. Het is nog niet bekend waardoor het dak van de supermarkt is ingestort. Er zou een explosie zijn geweest. Een artikel over een lesbisch stel met een kind... is geschrapt uit de Russische versie van een blad van Ikea. In Rusland is het maken van propaganda voor homoseksualiteit strafbaar. Het artikel is vervangen door een verhaal over een man in China... IKEA zegt dat het de wetten respecteert van de landen waarin het blad wordt uitgegeven. Het grote vrachtvliegtuig dat per ongeluk was geland op het verkeerde vliegveld, een klein regionaal vliegveld in de Verenigde Staten, is daar weer vertrokken. De startbaan van het vliegveld was eigenlijk een kilometer te kort, maar toch is het gelukt om op te stijgen. Het weer, er kan wat motregen of natte sneeuw vallen vanavond. Het koelt vanavond snel af tot rond het vriespunt. Maar vannacht stijgt de temperatuur weer een beetje. Morgen breekt dan smiddags de zon door. En dan wordt het 3 graden in Limburg tot 9 op de Wadden. In het weekend is het 6 tot 10 graden. En beide dagen verlopen vrijwel droog. En vooral zaterdag ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.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 Het ideale eindejaarsgeschenk 2013. De Boekenbon, precies het goede cadeau. Ook voor de manager die voor inhoud gaat. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. In ons land is alles strak getrokken en opgeruimd. Zelfs vallende bladeren worden meteen weggeharkt. Vervallen gebouwen kennen we bijna niet. Maar hoe gaan we om met verval? Vanavond Nederland van boven... 10 voor half 11 bij de VPRO op Nederland 1. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl/slash zakelijk. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over 9. Priegelen met stukjes wiet om ons allemaal beter te maken. Daar is hoogleraar nanogeneeskunde Willem Mulder mee bezig. Het is een, een spectaculair onderzoek. En ik praat erover met Willem die in New York zit. zit uh, met uh, Skype noemen we dat. En hier in de studio zijn Gert van Kempen. Die ook bij het project betrokken is. En wetenschapsjournalist Hidde Boersma. Heren, goedenavond hier. Goedenavond in New York. Goedenavond. Zometeen uh, over de baanbrekendheid van nanotechnologie. Dat gaat de wereld redden. Of niet, Hidde? ja nou, Zo komt ongeveer. In de beurt, daar, komt in de daar komt het over weer. er <laughs> ja. komt in de buurt. En donderdag, dat is altijd crime dag hier bij en Today. Onderzoeksjournalist van het AD. Koen Voskou is hier. Koen, goedenavond. Hi. We hebben het over het nieuwe boek van de maffia schrijver Roberto Saviano Die leeft al zeven jaar ondergedoken, die man. Want die schreef Comora over de Napolitaanse maffia. Ja. En ja. ik las een interview met hem in NRC. Vrij dramatisch. Daarin zegt hij... Ik heb te veel gezien, ben te veel hoop kwijtgeraakt. Ik zou nu natuurlijk moeten zeggen dat ik weer zo'n boek als uh, Komora zou schrijven. Maar dat is absoluut niet zo. Ik zou niets opnieuw doen. Ik zou mezelf op een andere manier inze inzetten. Fictie schrijven bijvoorbeeld. Ik zou mijn leven niet meer op het spel zetten. Ja, heftig, Man, wat heftig. En... Nou. Zeker, ja, ja, ja. Ik denk dat hij zich niet heeft kunnen realiseren... dat zijn leven zo op zijn kop uh, zou staan. En hij zegt ook van, ja, op het oog... Lijkt het allemaal heel cool, want ik word uh, bewaakt... en ik krijg uh, uh, overal uh, gratis dat te eten en weet ja. ik veel wat. Het hele restaurant wordt ontruimd, speciaal voor mij. <laughs> maar uh, eventjes normaal boodschappen doen en dat soort dingen... is er voor hem niet meer bij, want hij, moet gewoon permanent, uh, hij is permanent op de vlucht voor de maffia. Ja, ja, ja. De, maar ik, ik dacht wel toen ik dat interview las... Dat, dan schrijf je zo'n boek waarin je echt, echt geen enkele steen uh, ongelicht mm -hmm. houdt. Dat kan je toch ook wel een beetje verwachten. Het is afschuwelijk, maar... Het is de maffia. Ja, maar ik denk toch dat hij onderschat heeft dat het zoveel jaren nadat dat boek is verschenen... dat het nog steeds zo'n impact op zijn leven zou hebben. En uh, ja, ik denk ook niet dat dat de komende jaren beter gaat worden. Nee. Zeker niet nadat hij weer een tweede boek heeft uh, geschreven. Wel, ja. Precies, over Ndrangheta, de Italiaanse maffia die volledig in de, in de kook zit, wereldwijd. Ja. ja. Nee. ja, ja heeft er, verhaal, jij hebt zelf ook een boek geschreven um, over de Italiaanse maffia in Nederland. Klopt. Jij zit hier gewoon bij mij. Ik zie geen bewakers. Niks aan de hand verder. Nee, nee ja, inderdaad. Uh, nou, het, het is alweer drie jaar geleden. we dus, uh, ja, uh, hebben al zeven. En wat wij in ieder geval niet hebben gedaan... is geïnfiltreerd in de maffia. En dat had hij wel gedaan. Dat ja. uh, ja, is natuurlijk nog even een stapje verder. Maar heb je echt rekening gehouden bij het schrijven van jouw boek? Van uh, sommige details moet ik misschien even weglaten er zijn, er of afzwakken. Zijn, er zijn een paar puntjes geweest... Uh, waarbij ik dacht, van, nou, misschien hoef ik die naam niet te noemen. Zonder dat het uh, verhaal... Uh, eruit uh, valt. Ja. En, uh, dus ik heb er enigszins rekening mee gehouden. En van de andere kant, ja, je moet natuurlijk wel gewoon durven schrijven wat er uh, gebeurt. Ja. Dus uh, ja, je moet ook niet, uh, niet bang zijn. Maar nooit een, een klein dood diertje in een brievenbus gehad, dat, dat wees op... Uh... Ik heb nog nooit een afgehakt paardenhoofd <laughs> nee, op mijn kussen nee. gevonden, nee. Maar, terwijl, um, jij hebt voor dat boek echt maffiabazen geïnterviewd. Ja, dus, ja, enkele, ja. ja. dus je kent ze, dus ze kennen jou. Weten ze jou ook te vinden, denk je? Nou, wij hebben, Als dat uh, nodig is? Ik, ik heb dat boek destijds uh, geschreven met Stande Jong. En we hebben ons heel erg gebaseerd op uh, politiedossiers. Daarvan waren de meeste mafiosi uh, al opgepakt. Het bleek trouwens dat één mafiakiller uh, die wij volop uh, noemden in dat boek... Uh, die leefde ondertussen weer in Nederland. Dus uh, dat wisten wij niet. <lacht> um, en hoe kwam je daarachter? Nou, omdat hij uiteindelijk weer opgepakt is. Okay, en, uh, yeah. Hij voelde zich trouwens zo frank en vrij in Nederland... dat hij gewoon foto's postte op zijn Facebook-account. Dat hij in een pizzeria in Lord zat. Uh, terwijl die kerel die was in Italië tot levenslang gestraft. En, uh, ja, ja, goed. Het klinkt wat knullig. Maar uh, precies dit, namelijk dat er uh, mafiosi zich ophouden in Nederland... Uh, dat weten we sinds een grote, um, een, een grote vis is gepakt afgelopen september. Yeah. Um, maar deze Saviano die schrijft in zijn boek over de wereldwijde de kookhandel dat Nederland een belangrijke hub is. En ook niet alleen voor de handel, maar dat ze je ook graag met elkaar overleggen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over. Try my love again. Raf. Hele kleine deeltjes cannabis injecteren om zo hart- en vaatziekte tegen te gaan. Daar wordt hard aan gewerkt. We staan aan de vooravond van een revolutie, mensen. Het gebeurt allemaal met zogenaamde nanodeeltjes. En dat zijn hele kleine deeltjes. Om even aan te geven hoe klein. Een nanodeeltje is 1 tot 100 nanometer. En zo'n nanometer dat is een miljardste van een meter. Dat betekent dat de smurfin Willemijn naast mij toch nog 1,69 miljard nanometer groot is. En dat de afstand Amsterdam-Rotterdam 57 biljoen nanometer is. Tot zover mijn wetenschappelijke inbreng. Gelukkig zijn er mensen die er wel alles van weten. In de studio wetenschapsjournalist Hilde Boersma... en Gert van Kempen van het project High on Nano. En vanuit New York... chemicus en hoogleraar cardiovasculaire nanogeneeskunde. Dat is grappig, dat heb ik zelf ook nog een jaartje gedaan. Willem Mulder, het brein achter dat high on nano. En eh, dat betekent dus eigenlijk vreubelen met hele kleine stukjes wiet voor kalkvrije aderen, als ik het zo mag zeggen. Precies, past, ja. ja, juist. Heren, goedenavond. Willem vanuit New York. Um, dit, is, dit is een schitterend verhaal. Um, een aansprekend verhaal, lijkt mij. Je gebruikt dus, als ik het goed begrijp, wiet. om, om eigenlijk doodsoorzaak nummer één in de westerse wereld, namelijk hart- en vaatziekten. Je gebruikt die wiet om die hart- en vaatziekten te bestrijden. Ja, dat, dat, dat is het idee. Um, maar wij gebruiken niet uh, gewone wiet. Wij maken speciale formuleringen van nanodeeltjes. Ja. Uh, waarbij we de, de therapeutische eigenschappen van wiet uh, heel specifiek kunnen inzetten ja, voor de hart. Ik dacht natuurlijk in eerste instantie: nou ja, dan zal je wel als je hart- en vaatziektepatiënt hier uh, heb een blootje en. Uh... Begin lekker en rook drie jointjes per dag. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Jullie halen, of jullie, jij haalt de, de, de, de juiste bestanddelen uit de wiet... in hele kleine hoeveelheden. Begrijp ik? En um, je moet het maar, je kan het beter zelf uitleggen... maar die injecteer je op een een of andere manier in mijn bloed. Stel je voor dat ik een patiënt was en daar word ik er beter van. Ja, dus, zeg maar, het, het, idee, het idee achter die technologie is dat de, de werkzame bestanddelen ja. in cannabis... En en cannabinoïden, bijvoorbeeld THC en mm -hmm. uh, cannabidiol. En dat we die, die hebben we geïsoleerd, die moleculen. En die stoppen wij in lichaams- eigen nanodeeltjes. Ja. Die lichaams- eigen nanodeeltjes die isoleren we uit het bloed. En die hebben een soort moleculaire postcode. Waardoor ze gebieden waar hart- en te optreden specifiek opzoeken. En die cannabismoleculen specifiek afleveren. Ja, nou, nou vind ik het al ongelooflijk ingewikkeld worden. Maar als ik het in vormen zou zien... dan is het natuurlijk een nano-gedeelte... het is heel klein, het bloedplasma... en daar injecteer je de, de... daar wordt de juiste stof... de werkzame stof van die wiet... die, die vermeng je daarmee... en dat wordt dan weer in mijn aderen... of in mijn bloedbaan ingespoten... Ja, dus die, in ons lichaam zitten, zitten, zitten lipide nanodeeltjes. zijn kleine vetbolletjes. Ja. Die, trans, die transporteren vetten in ons lichaam. Maar um, die zijn ook betrokken bij hart- en vaatziekten. Nou, Die nanodeeltjes die halen we uit het lichaam, of uit bloed, om meer specifiek te zijn. Ja. En die deeltjes halen we uit elkaar. Daar stoppen we dan die cannabis in, dan stoppen die deeltjes weer in elkaar... en die, en die brengen weer terug in het lichaam via een, een, een injectie in ja. de aderen. En die vinden dan hun juiste weg daar waar ze het meest nodig zijn... daar waar ze hun, hun uh, geneeskrachtige werking moeten doen. Um, en dan moet dat werken. Je bent nog volop uh, met dat onderzoek bezig. Het is nog lang niet uh, klaar, zullen we zeggen. Daar ben je nog wel uh, jaren mee bezig. Maar... Jij, ik begrijp, je bent een jonge gast, 37. Je bent, je bent speciaal hiervoor naar New York verhuisd. Je gezin achtergelaten. Jij moet hier heel hard in geloven, denk ik. Um, ja, nou, het is vooral hele mooie technologie. En het is een heel mooi alternatief. een heel potent alternatief. Voor, voor, wat er, te, voor wat er momenteel beschikbaar is. Um, en... Dus wij, wij denken, vooral ook omdat die, die gebieden met hart- en vaatziekten... die zijn direct uh, toegankelijk vanaf het bloed. Dus wij denken dat het een hele, een hele potente en innovatieve manier is... om die ziekte, ziekte te behandelen. Um, mm -hmm. wij, wij hebben al successen bereikt. hoor, niet, niet, een, niet met cannabis, maar door andere medicatie en dat soort nanodeeltjes te stoppen. Um, en dat ziet er heel veelbelovend uit. Um, in okay. samenwerking met artsen op het AMC in ja. Amsterdam, zijn wij ook de eerste die uh, dit soort technologie, dus nanotechnologie, om, uh, om hart- en vaatziekten aan te pakken. Ja. Um, we hebben de eerste test in patiënten gedaan. Um, dus dus uh, de, de cannabis technologie, die, daar zijn we net mee begonnen, een aantal maanden geleden. Ja. Ja, want ik begrijp nanotechnologie, dus uh, eigenlijk de hele kleine, piep, piep, piep, kleine deeltjes technologie... wordt al langer gebruikt uh, in de geneeskunde, bijvoorbeeld bij kankeronderzoek. Ja, langer, het, is, het staat wel redelijk aan het begin hoor. Het is uh, sinds een jaar of tien denk ik dat, dat het echt losgaat, het onderzoek. Maar is dit nou, kan je zeggen dat, dat het gebruik van nanotechnologie in de geneeskunde... Die, Gaat dat revolutionair worden? Is ja, dat... nou, ja, ik denk dat hoop ik wel. Dat denk ik ook voor een deel. Waar het vooral om gaat, wat mij betreft, is het echt dat targeten. Dus het gaat niet zozeer, denk ik, om die cannabinoïden aan zich. Maar het goed afleveren op de juiste plek. Dat wordt voor mij wel echt revolutionair. Ja, maar leg dat en, nog even uit. Want ik probeerde het net. En dat werd een hoop gestunt. Om, maar leg nog even uit. Ja, wat ja. er in, echt in je taal. Wat er gebeurt. als je nanotechnologie gebruikt in de geneeskunde. Nou ja, kijk, als je, normaal, als je normaal gesproken een medicijn inspuit. of gewoon inslikt. dan. Uh, gaat het door het hele lichaam heet. Dus stel dat je een kankermedicijn hebt, dat komt overal. Dat, mm -hmm. gaat, dat, dat wordt gewoon met het bloed uh, verspreid door het hele lichaam. En het komt dan overal en doet overal zijn werk. En dat doet zijn werk bij de tumor. Maar ook bijvoorbeeld bij je haar. Waardoor je haar uitvalt. Weet je. Dus het ook is, bij de gezonde je, ja, gedeeltes ja, nou, van je lichaam. Er dus ja. zijn altijd heel veel bijwerkingen. En als je het echt gericht kan afleveren. Dus als je nou, met zo'n postcode, zoals hij dit zegt, inderdaad. Dat je dus alleen op de plek waar het moet zijn, dat het daar pas... dat je daar nou dus eigenlijk gewoon een soort bolletje maakt... en dan alleen als het daar is, dat het dan openbaar is... en alleen op die hele specifieke plek dat medicijn aflevert. Als dat zou lukken, en dat blijkt wel te gaan lukken... dan heb je, dan heb je, een, dan heb je wel een revolutie, ja. Drie heren die bezig zijn met revoluties, dat is mooi. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Eerst luisteren we nog even Level 42. Oh, daar hou ik van. Lessons in Love. dat in de laatste klas van de lagere school zat... kregen wij in het buitenbad in Amsterdam... achter de pingpongtafels kregen we Lessons in Love. Schattig, hè? Dit vraagt wel ja. meer uitleggen. keertje. Leuk voor dichterhoog. Het was heel onschuldig. Zeer onschuldig, kan ik je zeggen. Donderdag Crime Dag. Deze week met AD-verslaggever en onderzoeksjournalist Koen Voskau. Koen, we hebben het over het nieuwe boek... van de bekende schrijver Roberto Saviano... Um, we hadden het net al even over zeven jaar geleden schreef hij dat beroemde boek over de Camorra. En daarin uh, beschreef hij in detail hoe die organisatie werkt, die maffia-organisatie. En nu is -ie. zit hij ondergedoken en waarschijnlijk zit hij dat voor de rest van zijn leven. Um, vorige week heeft hij uh, zijn nieuwe boeken geopenbaard 000. Zero Zero Zero. Zeker. Waarin hij uh, eigenlijk ja, ook weer enorm gedetailleerd een boekje opendoet over de wereldwijde kookhandel. En ook over de rol van Nederland daarin. Um, toch? Ja, ja zeker. Ja. Voor zover klopt het. Ja. Nederland komt daar uh, absoluut in voor. Met name als het gaat om de 'ndrangheta. Ja. En de N'Drangheta dat, uh, ja, kan worden gezien als de meest machtige maffiatak op dit moment. Uh, iedereen kent de uh, Cosa Nostra van Sicilië. Van uh, alle bekende films. Ja. Uh, The Godfather. Uh, ja, maar... Wat hij, want dat moet je even uitleggen. Uh, hij beschrijft ook hoe de 'ndrangheta die wereldwijde kookhandel in handen heeft gekregen. O, tenminste in de Amerika's zijn het de Mexicanen maar in, in, in ieder geval in Europa is het een Drangta. Nou, Terwijl vroeger wat de, waren het de Colombianen natuurlijk. Wat een Drangeta heel goed heeft uh, ingezien, ten eerste uh, opereren ze altijd in de schaduw. Dus ze dachten laten die, uh, die Casanova laat die maar bekend zijn. En zij werden een beetje gezien als de achterlijke boeren uit Calabrië in uh, Zuid-Italië. Mm -hmm. Maar ondertussen uh, waren ze eigenlijk het slimste bezig. Ze dachten we moeten overal lokaal ook zijn. Dus we moeten bij die Colombiaanse drugsbaronnen zijn. We moeten in Mexico zijn waar de uh, de distributie van drugs wordt uh, geregeld. En zo hebben ze dus wereldwijd overal filialen geopend... Om echt die drugsmarkt uh, in handen te krijgen. Heel, be hebben... heel bewust wereldwijd. want dan, dan spreiden we de risico's als we ergens worden opgerold. Nou, dat niet alleen. Maar het, het helpt gewoon als jij uh, in Colombia in contact staat met de drugsbaronnen zelf. En ja. uh, dan kan je veel beter onderhandelen voor een lage prijs. Uh, als je daar ook mee kunt doen aan het transport. en, uh, nou, en wat, ja. ze, wat ze uh, ook zijn gaan doen. is uh, Ze hebben in zoveel mogelijk landen, haven, steden. En weet ik veel wat. Hebben ze drugslijnen opgezet. Dus als één pakketje wordt onderschept, geen probleem, want ze hebben op twintig andere plaatsen ook. Ja. Uh, ze, ze pakken het georganiseerd aan de en drangeta. Dat kan je wel zeggen. Daarom ja. zijn ze ook zo groot ja. geworden. Het is de grootste multinational van uh, Italië. Ja. Ja, en, en, en wereldwijd doen ze goede business. En wij denken misschien dat het hier in Nederland... dan een ver van ons bedshow is, maffia in Nederland. Maar dat is niet zo. Dat bleek al afgelopen september... toen er in, in Nieuwegein een kopstuk van Andrangeta werd opgepakt. In Nieuwegein is gistermiddag op verzoek van de Italiaanse justitie... een maffialid opgepakt. Het gaat om de 39-jarige Francesco Nierta van een draguetta. Hij werd sinds 2007 gezocht, onder meer voor moord. Nierta was vermoedelijk al langer in Nederland... Ja, oftewel duidelijke bewijs voor de aanwezigheid van de Italiaanse maffia hier in Nederland. Dat weet jij, want je hebt daar twee jaar geleden al een groot boek over geschreven. Nou schrijft die Saviano ook in zijn nieuwe boek. van: um, Eigenlijk is de maffia dol op Nederland. Ja, zeker. En, um, uh, ja, de, er zijn al eerder grote arrestaties geweest hoor, van kopstukken. In, mm -hmm. uh, van, van de, van de drankheid met name. En uh, wij hebben toen ook eens een keer zo'n uh, een, een tand. Dat is iemand die bij de maffia heeft gezeten... en dan mee gaat werken met justitie... Als je in ja voor heeft, uh, straf, strafvermindering. En ook wel eens gevraagd, van ja, wat maakt Nederland nou zo'n fijn land? En uh, die zei, uh, ja, nou, jullie hebben sowieso Amsterdam. Dat is een mooi ontmoetingscentrum waar uh, alle uh, drugsbegronden elkaar uh, treffen. Maar dat zou je ook kunnen zeggen van Parijs of, of Londen. Waarom dan zeker, Amsterdam? Zeker, zeker. Uh, maar het is een land, je bent in, uh, in twee uur zit je in een ander land. Dus je kan heel makkelijk vluchten vanuit Nederland. Ja. We hebben een fantastische haven, de Rotterdamse haven. We hebben een goede luchthaven, Schiphol. Goed voor drugs Pres bedoel je? Goed om uh, drugs in te voeren. Ja. En uh, Last but not least, de bordelen waren zo goed in Nederland. <laughs> dat zeiden ze letterlijk? Ja. ja. ja, ja. En dus dan, dan bijvoorbeeld... kan je een fijne zakelijke bespreking in een bordeel houden. Ja, ze hielden vlakbij Arnhem bijvoorbeeld... toen de Europese grenzen open gingen, Toen hebben ze echt feest vieren, champagne <laughs> ging open. Want ja, dat was perfect voor de maffia. Toen konden ze dus ongestoord drugs door heel Europa vervoeren. En toen zijn er dus bijeenkomsten geweest... van de Cosa Nostra, de Camorra en de 'ndrangheta in bordelen vlakbij Arnhem. Yeah. <laughs> Kortom, een, een paradijsje voor mafiosi zijn we hier. Um, dan zou je denken, dan uh, zit daar justitie bovenop. Maar dat valt een beetje tegen in Nederland. Ja, wij zijn dus in 2010 een, een uh, onderzoek gaan doen. Uh, naar de stand van zaken van ja, hoe machtig is die Italiaanse maffia nou in Nederland. We hadden een heel groot uh, justitieel dossier uit uh, Italië tot onze beschikking. Uh -huh. We zijn daarnaast gaan, gaan kijken van nou wat voor informatie ligt er. En toen bleek dat er eigenlijk al jaren geen normaal onderzoek meer was gedaan door, uh, door de politie. En, uh, dus dat zijn we zelf gaan doen. En toen ja, bleek dat die maffia toch behoorlijk uh, al uh, aanwezig is in Nederland. Uh, na ons boek is er wel een politieonderzoek geweest. Ja. En uh, het KOPD heeft geschat dat ja, permanent enkele tientallen... tot honderd mafiozen hier in Nederland gevestigd zijn. Maar toch, dat schrijft die Saviano ook in het boek. Um, hij zegt, Nederland doet veel te weinig om, uh, om mafiapraktijken te bestrijden. En Italiaanse maffiabestrijders hebben laatst dat ook gezegd. Die zijn totaal niet te spreken over hoe wij dat aanpakken. Sterker... nog die man die in september is opgepakt, um, zeiden zij, justitie Nederlandse justitie wist al lang dat hij daar zat. Ze hadden maanden eerder kunnen oppakken. Ja. Waarom, waarom? gebeurt dat niet? Waarom heeft het geen prioriteit? Ja, je, je ziet, um, kijk, ja, de politie inzet is natuurlijk schaars. En je hebt behalve uh, Italiaanse maffia heb je ook Russische maffia en uh, maffia uit alle delen van de wereld. Dus uh, ze, uh, ze kunnen niet alles uh, tegelijk bestrijden. Alleen die overkomt... Italianen zeggen: ja. uh, die Italiaanse maffia is zo gevaarlijk. Als je daar niet ingrijpt, dan gaan ze zich inkopen. Uh, ze zorgen dat ze witwasbedrijven uh, hebben in Nederland. Dus uh, het kruipt langzaam de maatschappij in. En als het daar eenmaal zit, dan krijgen ze niet meer weg. Dat, dat is er natuurlijk al lang, neem ik aan. Dat gebeurt al. Ze kopen zich in. Uh, er zijn witwas-trajecten uh, bekend. Dus uh, ja. ja, het is oppassen geblazen. Maar zou het niet ook zo kunnen zijn dat als je kijkt naar de drugskartels in Mexico, als die uh, afrekenen? plegen, dan, dan heb je daar als Mexicaan meteen mee te maken. Want het liefst gebeurt dat ergens op een marktplein of op een schoolplein. Zeker, en dan hier... worden de afgehakte hoofden... die worden nog eventjes uh, een discotheek binnengerold en zo. Precies, en, uh, ja. en ja dat gebeurt hier niet. Dus, dus denkt Justitie misschien, ja, joh, het zal maar wel, maar laat ja, maar. We hebben hier enkele uh, moorden gehad wel, enkele maffia moorden. Um, maar de endrangheta met name uh, die is gebaat bij stilte. En uh, ze hebben bijvoorbeeld ook een hele machtige positie in Duitsland. En dat wist niemand, totdat dat in 2006 in Duisburg een uh, grote schietpartij was... en er zes dode Italianen voor een pizzeria lagen. Ja, en toen uh, was alle aandacht op ze gevestigd. Dus daar hebben ze wel van geleerd. Uh, het moet allemaal zo geruisloos mogelijk. Het moet wakkenen. stil, het moet, ja. Maar je moet dus niet denken dat het er niet is. Punt. Duist. En is, is dat iets waar we ons wel zorgen over moeten maken? Want lopen we de kans dat het op een gegeven moment zo'n zo drugsoorlog wordt zoals in Mexico? Nou ja, kijk... Uh, die, uh, de maffia is heel erg sterk internationaal georganiseerd. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat Nederland ook met andere landen samenwerkt. En mm. dat er inlichtingen worden uitgewisseld. Ja, maar ik begrijp uh, dat opstelte net. Die had zo'n liaison officer met in Italië. Een mannetje die was zo'n mannetje die... uit Rome weghalen. Ja. ja, heb ik ook gehoord inderdaad. Nou, dat lijkt me niet de meest verstandige beslissing. Nee, maar het, heeft dus, uh, het staat niet hoog op het lijstje. Misschien toch eens nog een keer je boek opsturen. Ja, wie, Samen weet, met, wie weet helpt het. Met ja. dat van Saviano, zou ik dan zeggen. Dank je wel, Koen. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Vandaag staan zes Celtic-fans voor de rechter. Ze zouden voor de Champions League-wedstrijd... tegen Ajax politieagenten hebben geslagen en geschopt. En die fans die zeggen op hun beurt weer dat de politie begon met schoppen. Nou, in de rechtszaal gaat het al de hele dag over... wie er nou gelijk heeft zometeen het laatste nieuws daarover. En Joep van het Hek die staat vanavond voor de 200 ste keer in Carré... Dat is nogal een prestatie. Wij vroegen hem wie hij eigenlijk als zijn opvolger ziet. Dat zometeen. En meepraat op Twitter kan natuurlijk hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. De hoofdpunten van het internationaal journaal met Femke Wolthuis. In Rotterdam heeft een vrouw ongeveer tien jaar dood in haar huis gelegen. Agenten ontdekten haar stoffelijk overschot... nadat bouwvakkers die in de straat aan het werk waren... bij haar geen gehoor kregen toen ze aanbelden. En daarop hebben ze de politie gebeld. Het grote vrachtvliegtuig dat per ongeluk was geland op het verkeerde vliegveld... een klein regionaal vliegveld in de Verenigde Staten... is daar weer vertrokken. De startbaan van dat vliegveld was eigenlijk een kilometer te kort... voor het enorme vliegtuig, maar het is toch gelukt om op te stijgen. En Google Street View komt met een inkijkje... in de catacombe van Priscilla in Rome. Dat is een gangenstelsel van 13 kilometer lang. En er zijn bijzondere fresco's. Het was vijf jaar lang afgesloten omdat het gerenoveerd werd. Maar toen de restaurateurs, restaurateurs klaar waren... Toen zijn ze met een speciaal daarvoor ontworpen kleine camera naar binnen gegaan. Om 360 graden foto's te maken. En je kunt daar dus nu vanaf de bank rondlopen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel Femke, zei ik. Olof. Een bijzondere dag vandaag voor Joep van het Hek. De cabaretje staat as we speak voor de 200ste keer in het Amsterdamse theater Carré. En dat is de heilige graal, het gulden vlies onder de theaters. Iedereen wil daar staan. Joep heeft uitgerekend dat hij in werkdagen een heel jaar in Carré doorbracht. En hoe bijzonder wordt je band dan met zo'n theater? En welke jonge collega tipt hij om als volgende Carré 200 keer vol te laten lopen? We vroegen het de maestro zelf. Ben je mijn kleinzoon is anderhalf en die begint nu langzaam aan te praten. Ik vind het nog laat voor een fat maar hij begint te praten. Maar je krijgt binnenkort natuurlijk toch dat moment dat hij me aankijkt en zegt: Opa? En dan krijgt hij toch een slag voor zijn hartstikke die <lacht> Dit wordt echt de eerste zuigeling met de kunstgebied, hoor. Maak er even bij. De allereerste keer dat ik in Carré binnenliep, dat was. Of dat ik binnenliep, dat ik naar binnen ging. Dat was in. Volgens mij december 63. Het was koud buiten. Toon Hermans trad hierop. En ik zat, ik weet ongeveer nog waar, ik zat daar uh, op rij ja, 10, 12 ongeveer. Met mijn ouders. Een van de eerste keren naar het theater in, uh, in Amsterdam. En deze zaal zag ik. En toen kwam Toon Hermans op. Nou, dat was mijn verjaardag. Ik had veel liever een taart gehad. maar er was geen taart. Ja, er was er wel één. maar er was een tante van me. <lacht> En ik weet dat ik heel lang om heb zitten kijken. En dat ik toen dacht, nou, dat lijkt me best een leuk vak. Ja, wie ook 200 keer in Carré zou kunnen gaan spelen, ik denk dat de grootste kans maakt Jochen Meijer. Ik heb hem hier in Carré al gezien. Ook een echte Carré-artiest is. Hij heeft ook het publiek wat graag naar Carré komt. Had je vroeger ook, hè? In de Tweede Wereldoorlog, codetaal. We zijn dus in Londen. Je geet is gemolken. Ik oh. herhaal. Oh. De geit is gemolken. En dan wisten die verzetsmensen... Jongens, dat is code dan. De slager is een NSB'er. Maar die Duitsers, die begrepen er geen van. De geit is gemolken. De geit is gemolken. Erg geestig, erg grappig. Hij is volstrekt uniek in wat hij doet. Hij is uh, gek. En ik bedoel ik... Uh... In de meest uh, positieve zin van het woord. Joep van het Hek, dat is natuurlijk, uh, die is nu 30 jaar nog steeds de nummer 1 van Nederland. Als, als zo iemand dat, tegen je, dat over je zegt, daar kun je alleen maar uh, heel verlegen zijn en, en ongeveer blij mee zijn, toch? Daar uh, dat ben ik vreselijk verheerd hoor. Vreselijk verheerd zelfs. Het is een bepaalde mengeling, een bepaald gevoel. En Jochem heeft ook in zich om daar gewoon zeg maar, nou, uh, met een show lang te spelen en veel publiek uh, ja, te vermaken. Ik heb inderdaad nou een groot publiek. Dus ik kan Carré ook vullen nu op dit moment. Maar ja, kijk, het woord Joep is zonder achternaam is al een begrip in Nederland. Ik heb het pas twaalf keer gespeeld, wat nog steeds veel is voor, voor mijn leeftijd. Maar als je rekent dat Joep er 200 keer gestaan heeft, dan zie je dat ik er nog heel veel te gaan heb. Het feit dat je na 30 jaar nog steeds, dat zijn er echt maar een handje vol geweest die dat voor elkaar kunnen krijgen. En Joep is daar volgens mij van alle cabaretiers is hij in staat geweest om het langst volle zaden te trekken. Ik denk dat dat iets over de kwaliteit van Joep zegt. Hè. Ja. Nou, laten we even eerlijk zijn. Het zijn wel een viespeuken die katholieken, of niet? Ze pijpen Jezus nog van een kruis af. En, ja. <lacht> Daarom zit hij zo goed vastgespijkerd. Dat is Tip voor jonge talenten om, om volle zalen te krijgen. Uh, ja, wees grappig. En, en, en kijk op je eigen manier tegen het leven aan. Lees de kranten, kijk op het internet, kijk televisie, heb een mening... en ja, vergeet niet het amuserende deel van je voorstelling. Er moet gelachen worden. Er moet, er moet, er moet gelachen worden. Nu bezig dus die 200ste carré-voorstelling van Joep van het Hek... en Jochem Meijer, hier vanavond aangewezen als zijn opvolger... die is er ook bij, op uitnodiging van het feestvarken zelf. No, no,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 Is somebody that I used to know. Radio 1, PNN, Today. De kans dat uh, ik doodga aan hart- en vaatziekten, die is aanzienlijk. Bijna 1 op de 3 Nederlanders sterft eraan. Het is zelfs uh, doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Lekker voor uitzicht zou je zeggen, maar, maar, maar. Maar er is hoop. Willem Mulder, hoogleraar nanogeneeskunde... die werkt aan een manier om wiet op zo'n manier in ons lichaam te krijgen... dat het hart- en vaatziekte kan genezen. Willem in New York, goedenavond nogmaals. Goedenavond. Ai, wat je nog even kort moet uitleggen. Want we hebben het net uh, uh, verteld hoe dat werkt, die nanogeneeskunde. Maar wat, die, nee, wat, wat doet die wiet voor mij? Stel, ik heb hart- en vaatziekten. Hoe werkt het met die wiet? Um, um, die, die wietmoleculen, om uh, simpel te zeggen. Mm -hmm. die, die hebben bepaalde eigenschappen waardoor ze uh, de. de de hart- en zelf, het probleem zelf um, kunnen genezen. Alleen dat zijn geen effectieve manieren... om die wietmoleculen op, die op de juiste plek terecht te krijgen. En daar daarvoor gebruiken wij nanotechnologie. Ja, maar, maar kennelijk heeft wiet, uh, cannabis, heeft in zich eigenschappen... die, nou ja, dat gaat wat te ver om het helemaal uit te leggen... maar die het tegengaan van aderen, bijvoorbeeld het dichtslippen van aderen... die gaan dat tegen. Ja, ze, dus um, uh, cannabis heeft de eigenschap dat het ontstekingen kan remmen. Aha. Uh, en, en, en hart- en vaatziekten zijn eigenlijk een soort ontstekingen van de vaatwand. De, daar, daar begint die ziekte mee. Um, dus ja. dat, dat, dat is heel effectief. Met behulp van wiet is dat heel effectief ja. tegen te gaan. En dat doe je dus met behulp van nanotechnologie. Heerde, je zei het net al, dit, dit, dit, dit kan wel eens groot zijn. Echt nanotechnologie, de Champions League van de geneeskunde. Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, ja het is mo moeilijk. Kijk, het, het is nu een beetje een hype. Dat zie je wel vaker, dat de, dat de wetenschap via hype gaat. En uit zo'n hype komt altijd heel veel moois en natuurlijk ook heel veel wat, wat, wat misgaat. Maar hier kan wel heel veel moois uitkomen. Maar je ziet dat iedereen ja. springt nu op die bandwagon. Dus heel, honderden vakgroepen in de hele wereld die pakken er nu dat nanogeneeskunde op. En er gaat ongetwijfeld heel veel moois uitkomen. Maar dit kan ook over drie jaar, kan het ja, weer het hele kaartenhuis nou, storten. Je ziet al wel zoveel voorbeelden van dat, dat er zo goede resultaten worden gehouden. Vooral binnen de kankergeneeskunde dat zijn de eerste middelen zelfs al op de markt. Dat ik wel vertrouwen heb dat die heel veel ja. moois uit gaat komen. Omdat het dus, zoals je eerder zei... omdat het maar een klein gedeelte, dat gedeelte waar het om gaat... behandelt het en niet je hele lichaam. Ja, dat is wel een van de ja. belangrijkste toepassingen. is echt dat gerichte, Ge ja, getargete Precision. behandeling. Precision medicine. Ja. Ja. Hoe zeg je, Gert? Precision medicine. Precision, Precision mooi medicine, ja. juist. Gert, jij bent al een paar jaar bevriend met Willem Mulder. Jij bent ondernemer. Je hebt helemaal niets te maken met de, de medische wereld. Maar jij hoorde van dit onderzoek... En toen dacht je, nou, hier moet ik iets mee. Ja, dat maakte me wel enthousiast, inderdaad. Ja. Ja, ik heb denk ik ongeveer een jaar geleden ben ik met Willem gaan praten over wat hij eigenlijk aan het doen was. En heel langzaamaan uh, klopte mijn technische hart er toch wel steeds sneller van, geloof ik. En uh, toen uiteindelijk in um, afgelopen maart ongeveer... Uh, toen, uh, ja, toen stelde Willem toch voor om eens na te denken over... Uh, ja, misschien nieuwe manieren om hier aandacht aan te, aan te geven. Nou, dat is gelukt, want je zit hier. Jullie ja. zitten misschien uh, binnenkort bij de Wereld Door. Maar je hebt een project bedacht samen met Willem. Hi on Nano. Ja. Goeie naam ook meteen natuurlijk. Dank je, dank je. En het idee is, mensen zoals jij, ik heren Rolof, Koen, om ons allemaal bij, bij dit project te betrekken. Ja, we denken inderdaad eigenlijk dat er in heel veel branches... De mensen steeds vroeger betrokken willen worden. Mensen willen steeds meer zien wat er gebeurt. Uh -huh. En alles wat aandacht krijgt, dat groeit, zeggen ze wel eens. Participatiemaatschappij heb ik tegenwoordig veel ja. gehoord, geloof ik. <lacht> ja, dus we denken dat het gewoon verstandig is om mensen vroeg bij het proces te betrekken. Zelfs al dus bij medische ontwikkelingen. Maar en, de, de, de, de, ik begrijp het niet helemaal. Want dan kan ik misschien ergens 50 euro storten. Ja. Als ik in een goede bui ben. Ja, een hele goede vraag. Dat is ook precies ja? waar we wat we graag over de binnen willen brengen. Nee, maar en dan, dan, dan kan ik op internet volgen hoe het, hoe het vlot, dit onderzoek? Of? Ja, ja, we hebben een aantal stappen eigenlijk. En de eerste stap is inderdaad vooral bekendheid. Richard Branson die heeft laatst nog heel mooi gezegd. Dat de virgin dat, baas. Ja, correct. Die heeft laatst nog mooi gezegd dat tegenwoordig het steeds belangrijker wordt om je ideeën, om ze bewaarheid te, te maken, zeg maar. om mensen te, te deelgenoten te maken van mm -hmm. het idee. Ja, om te sharen. En dat is wat we ook eigenlijk als eerste stap willen doen. We willen als eerste zorgen dat er een documentaire komt. En die documentaire die zal moeten leiden tot publiciteit. En uit die publiciteit willen we dan een volgende stap zetten. Om uiteindelijk te kijken zelfs of het mogelijk is om een deel van het onderzoek te, kunnen fun te funden, te financieren. Ja, oftewel, je hebt geld nodig voor het onderzoek. Ja, Daar komt het op neer. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het begint vooral bij die publiciteit. En dat is vooral nieuw. Dat zie je nu nog eigenlijk heel weinig gebeuren in de medische hoek. Want het is moeilijk, voor medische onderzoek. het is moeilijk om aan geld te komen. En jij denkt, dit, dit... Nou, ja, dat zijn natuurlijk gewoon hele langdurige processen. Hè? En dat zijn processen die op zich ook wel goed lopen. Alleen, het is natuurlijk wel eens interessant om te kijken of je daar de mensen gewoon wat vroeger bij kunt betrekken. Mensen hebben toch wel wat moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Maar en het zou natuurlijk mooi ja. zijn als we hun kunnen laten zien wat we aan het doen zijn. Nou, Willem in New York, Daar nou, hebben wij het hier wel eens over de, de Fairphone gehad bijvoorbeeld. En daar kon je dan ook aan bijdragen. En dat snap ik nog wel, want die telefoon koop ik dan later zelf in de winkel. Dat kan ik nog wel enigszins voorstellen dat ik daar op korte termijn iets aan heb. Mm -hmm. um, maar Willem, moet ik me dan voorstellen... dat ik in, in dit geval, als ik met jullie meedoe, ja, even plat gezegd, wat heb ik eraan? Ja, die, wat wij hopen, wat wij denken dat leuk is... is dat, dat, dat mensen ook het proces kunnen, uh, kunnen meemaken. Um, dat is, ja, het, is, het is vrij ingewikkelde technologie. Um, en het... Um, we willen, dat, we, willen, we willen dat simpel uitleggen. En, maar we willen ook ervoor zorgen dat, dat mensen kunnen, kunnen meedenken... en meebegrijpen hoe die technologie werkt. Um, en, en Wij denken dat, dat bij, bijvoorbeeld dat dat Nano initiatief daarin kan bijdragen. Mm -hmm. um, en, en, en wat dan op de ja. lange termijn wat leuk zou zijn... als we bijvoorbeeld een promovendus-crowdfund uh, kunnen financieren... Die waarvan het hele vierjarige promotietraject... Um, um, ja, heel, middels social media heel veel bekendheid krijgt. En dat zo'n persoon ook bijvoorbeeld op Twitter allerlei berichten post en dat soort dingen. Ja, ja, dus... Echt het betrekken van de grote groep. Hè? Mensen ik... laten zien wat ze doen Maar bijvoorbeeld kom ik op een mailinglist, krijg ik elke week een mailtje met de voortgang. Zeker. En mag, een ik, hele goede vraag, mag ik langskomen in New York voor een rondleiding? Dat kan zeker. Ja, dat is een verschillende ja. manieren om betrokken te raken. Eén daarvan is gewoon dat je de DVD uiteindelijk straks met het documentaire kunt <laughs> nou, zien. Nou, ja. Ja, of dat je inderdaad een, een college van Willem kunt volgen. zijn er verschillende manieren om betrokken te raken. Maar het gaat er vooral om dat op het moment dat je eenmaal een donatie doet, dat ja. je verschil door ons op de hoogte gehouden wordt. En dat je kunt zien wat het, er gebeurt. Ik vind het ook wel... Ik, je, ik geef bijvoorbeeld ook gewoon nu iets van 10 euro per, per maand aan het eetfonds en het kankerfonds. En, en dan beslissen zij waar het aan uitgegeven wordt. Het is eigenlijk veel leuker om rechtstreeks aan een onderzoek... Uh, te geven. En dan heel goed kunnen volgen wat voor resultaten dat zijn. Ik vind het eigenlijk wel heel Maar mooi. Is, is het nieuwe vind... crowdfunding in de medische nou, wereld? Ja, wel vrij. Je, je ziet in Nederland heb je één initiatief, hoe heet het nou? Gegeven? Flintwave. Flintwave, inderdaad. Maar dat gaat over hele kleine projecten. Ja. En wereldwijd zijn er inderdaad een aantal grote projecten waar ze inderdaad ook uh, promovendie proberen te krijgen. Maar dat is ook echt iets van de laatste vijf jaar. Ik ja, vind het heel wel echt pionier. Gemaakt, heel, uh, nou ja, heel rechtstreeks betrokken bij de wetenschap. Die, die wetenschap heeft ook best wel zwaar in vertrouwen en dat soort dingen. Dus op deze manier kan je mensen echt meenemen. Ik ja. vind het ik heb de afgelopen weken nogal wat keer in contact geweest met de Hartstichting. Die hebben hetzelfde eigenlijk. Die zijn ook met elkaar aan het bekijken hoe ze hier wat in kunnen doen. En die willen ook, vooral de mensen wat meer betrekken bij wat ze doen. Mm -hmm. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Ja. Uh, maar het uit ja, binnen, is heel... anders ja? ook wij willen natuurlijk ook proberen om heel open te zijn... over waar we mee ja. bezig zijn. Um, je hebt natuurlijk ook die Indianen verhalen op internet... Over, uh, over nieuwe onderzoeken of over big pharma. En uh, dit is ook een manier om echt heel open te zijn... over waar we mee bezig zijn. Dat mensen dat echt op de voet kunnen volgen. Ja. Um, en dat is misschien ook wel onze verantwoordelijkheid... door ja. ons onderzoek. En talent aan te trekken natuurlijk ook. Hè. Als we die publiciteit hebben en heel veel mensen het kunnen zien... Hè, dan gaan we natuurlijk ook mensen aantrekken... die uh, weer goede ideeën hebben en die kunnen toevoegen. Mm -hmm. Maar Willem, jij zegt van mensen ons goed kunnen volgen... Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Alleen dat moeten ze dan wel een tijdje blijven doen. Want ik begrijp dat het wel jaren kan duren voordat artsen echt jouw medicijn kunnen voorschrijven. Ja, maar die initiële processen die zijn het spannend. Hè? Dus de technologie ontwikkelen is spannend. En laten zien in modellen dat het werkt, dat is ook spannend. En daarna komt, ja, dat is een heel bureaucratisch en langdradig proces om, om zoiets in de kliniek te krijgen. En dat, dat gedeelte, dat is, dat is qua ontwikkeling en uh, qua innovatie is niet meer interessant. Uh, dus dat, ja, dat gedeelte is dan ook niet, uh, niet iets waar wij op fo focussen. Nee. Dat is juist ook waarom ik eigenlijk aan het begin van enthousiast werd. Omdat er juist in de komende jaren heel veel gaat gebeuren op dit vlak, wat echt gewoon high-tech, wat echt wel wetenschap is. En je ziet gewoon dat steeds meer mensen wel geïnteresseerd raken in wetenschap. Ik vraag het even aan Koen, onderzoeksjournalist van het AD. Als je dit zo hoort, denk je nou, dat is wel iets, daar zou ik wel mijn geld in stoppen. Uh, nou, ik vind het sowieso heel interessant dat je, dat je inderdaad direct in dit soort projecten kunt uh, investeren en, en uh, op de hoogte blijven. Dus het lijkt me zeker uh, uh, uh, ja, iets, ja. Voor, iets voor de toekomst. Ik kan me namelijk als leek voorstellen, uh, Willem. Het ook, uh, jij kan dat het misschien het beste beantwoorden. Dat je, je, je, daar hebben jullie het al over... maar het is natuurlijk zo'n ingewikkelde materie... voor iemand die daar de ballen verstand van heeft. Uh, je moet maar hopen dat je geld goed besteed wordt, hè? Nou, als wij de tijd krijgen om het in stapjes uit te leggen en leek... dan, dan, dan valt het wel mee. Dan is het niet zo ingewikkeld. Het is ingewikkeld om in vijf minuten een paar one-liners uit te leggen... wat de technologie inhoudt. Maar als mensen bijvoorbeeld door deze uitzending heel erg geïnteresseerd raken... dan gaan wij natuurlijk proberen om in kleine stapjes... Um, mensen op te leiden en, en, en steeds meer begrippen uh, bij te brengen... en uit te leggen hoe de technologie werkt. En dat is, daar, daar, daar hoef je geen hogere wiskunde voor te hebben gestudeerd. We zijn iets langer de tijd hebben dan 10 minuten. Ja, ja. Hidd, denk jij dat um, specifiek dit project, nanotechnologie, um, het inbrengen van de werkzame stoffen van wiet. Jij bent uh, gepromoveerd in de microbiologie. Hoe schat jij dit in? Ga... Ja, Dat is het moeilijke van wetenschap. Hè. Wat, zeg al, wat zegt altijd? 90% frustratie, 10% inspiratie. Er gaat heel veel mis. En je kan het echt nooit van tevoren zeggen. Ze zijn al wel een eindje met deze techniek hoor. Ja. Maar je kan er van tevoren. Helaas, er valt zo verschrikkelijk veel af op het laatste moment voordat het in de kliniek komt. Dus ik durf er heel weinig over te zeggen. Koen? Ja, ik had nog één vraag. Stel dat je 100 euro doneert. Word je dan ook mede aandeelhouder van het patent dat er uiteindelijk op opreft? Nee, dat is in ieder geval niet het geval. Nee. Oh. Nee. Nee. <laughs> Jij bent dat wel, Gert, neem ik aan. Mede aandeelhouder of ook niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. ik Alle doe het, op, het van, nee, uit echt liefde voor de wetenschap. Ja. Okay. Ja. En, uh, als mensen, even tot slot, als mensen denken... ik vind dit interessant, ik wil jullie iets mee... waar kunnen ze zich melden? Naar hijonnano.com natuurlijk. Ja, on op onze nano. Facebook of uh, gewoon uh, online. Goed. En uh, ik heb het gezien op Facebook, het ziet er mooi uit. Dank die je. pakken jullie al vrij professioneel aan, geloof ik. Willem, dank in New York. Goed dat je er ja. was. En de dank andere, je wel. andere heren die blijven ja. nog even zitten. The Lighthouse Family, hi.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 Joost Family Hi. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Laatste nieuws nog even. Vandaag staan zes Celtic fans voor de rechter omdat ze zich zouden hebben misdragen tijdens de Champions League wedstrijd tussen Ajax en Celtic. Joost Westerhof verslaggever van Eén vandaag, die is erbij, die staat daar voor de deur bij de rechtbank in Amsterdam. Um, Joost, de zaak is nog steeds bezig, hè? Wanneer ja, verwacht je een uitspraak? Ja. Nou, dat kan ieder moment gebeuren, want ik hoorde net al de bode zeggen van. Want... Volgens mij gaan we zo beginnen. Maar we staan nu met alle familie, alle journalisten, de advocaat... te wachten voor de deur voordat de rechter uitspraak gaat doen. Ja. En de officier van justitie die eiste uh, twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf... tegen de zes fans. Dat uh, klinkt pittig. Maar schets nog even, want jij hebt de hele zaak op de voet gevolgd. Jij bent uh, dit weekend ook naar Schotland afgereisd. Je weet er het fijne van. Schets nog even wat er gebeurd is. Nou, kijk, waar het vandaag vooral om gaat is of dat de zes verdachten die voor de rechter staan of dat dat nou ordinaire hooligans zijn wat het Openbaar Ministerie zegt of dat het slachtoffers zijn van extreem politiegeweld. En dat is een beetje de vraag. De verdachten zelf zeggen natuurlijk van ja, wij zijn slachtoffers, wij werden aangevallen door, door politieagenten in burger dat kenden ze eigenlijk niet zo goed in Schotland. Dus ze wisten niet wat, wat ze overkwam. Dat is hun lezing. En ja, zo ging dat eigenlijk de hele dag heen en weer... of het Openbaar Ministerie, die zegt... nee, ze wisten het wel degelijk. Ze hebben echt gericht met blikjes en flessen bier naar de politie gegooid. Ja, en daar zat het dus de hele tijd over en weer uh, de twijfel van... goh, uh, uh, wie heeft er nu gelijk? En eigenlijk mm -hmm. tot op het moment uh, ja, van nu... nu gaan de journalisten weer naar binnen is dat nog onduidelijk. Ja, ja dus het, wat ging erover? Zijn ze nou daders of slachtoffers? Slachtoffers dan uh, van politieoptreden? Ze mochten ook zelf hun verhaal doen. Nee. Hoe kwamen ze op jou over? Uh, ja, toch wel, toch wel aangeslagen. Er twee uh, van de zes verdachten... die zitten gewoon nog steeds, uh, die zitten nog steeds vast. Die zitten er dus al twee weken vast. En uh, ja, die vinden het toch wel heel heftig. Dit kennen ze gewoon niet in Schotland. Dat ze voor zoiets twee weken worden, worden vastgezet en, en, en, en dat er nog, ook nog een keertje... twee maanden boven hun hoofd hangt. Mm -hmm. Dus uh, nee, die zaten er niet uh, plezierig bij. Eentje nam zelfs het woord en zei van... ja, de politie is er naar mijn mening niet... Of uh, om, om mensen te molesteren, maar misschien om te arresteren. Nou, toen werd er geklapt op de tribune en daar maakte de rechter eigenlijk ook uh, snel korte metten mee, want dat accepteerde hij die niet. Nee. Nou lees je in alle verhalen in, in de kranten van ja, die, die Celtic-fans, dat, dat zijn, uh, nou lievertjes weet ik niet, maar er, daar zitten niet echte hardcore hooligans bij. Dat, nee, klopt, dat, uh, dat, uh, dat uh, leek je deze types uh, ook niet. Nee, ze hebben zelfs uh, prijzen gewonnen voor, uh, voor beste hooligans, of voor beste uh, supporters. <laughs> en uh, uh, ja, eigenlijk, uh, ik heb ook met een, met een Schotse journalist gesproken die ze al ja, meer dan uh, 30 jaar volgt. En die zegt dan, ja, eigenlijk gaat er nooit wat mis. Dus hoe kan het nu zo zijn dat dat in Amsterdam wel misgaat? Mm -hmm. um, ik heb ook wat, we hebben het er laatste over gehad in de, in de vrijdaguitzending, We hebben ook filmpjes bekeken. En daar zie je inderdaad dat een politieagent in Burger um, ja knietjes geeft aan een van die Celtic-fans. Is dat ook besproken vandaag? Ja, nee zeker. Dat is de hele tijd waar het om gaat. Omdat het, wat deze zaak natuurlijk ook bijzonder maakt, is dat er gewoon beeld van is. Vaak zijn dit soort zaken is gewoon ja het woord van de politieagent uh, tegen uh, de woord van, uh, van het verdachte. En nu is er dus ook beeldmateriaal en daar heeft... Natuurlijk de advocaat ook veel gebruik van gemaakt. Die heeft zelfs uh, nog gisteravond even zitten editen. Om een uh, mooi filmpje te maken wat hij in de rechtbank ook heeft, uh, heeft laten zien. Van, van ja, dit wat we hier op beeld zien, dit zijn agenten in burger. Dat ze zo uh, uh, heftig geweld gebruiken, dat kan gewoon niet. Hm. Dan zou je denken, als je dat, uh, het pleidooi hoort en argumenten van... dit zou wel eens in het voordeel van de Celtic fans kunnen uitpakken. Ja, maar goed, dan komt het openbaar ministerie om de hoek kijken en die zegt van ja, er is ook een hele hoop niet gefilmd. Dus wat we, wat we allemaal niet zien, wat is er bijvoorbeeld voor, voorafgaand gebeurd, ja, dat kun je natuurlijk weer niet goed zien. En dan kom je toch weer alleen terug op die verklaringen van die, van die politieagenten. Dus ja, het is een lastige zaak en daarom ja, duurt het vandaag ook zo enorm lang. Bijna mag je naar huis, Joost. Ja, en is het, is het, is het de vraag, inderdaad, wat, wat, wat de rechter op dit moment ja. uh, binnen gaat zeggen? Goed, uh, binnen een paar minuten, dus weten we het. En dan uh, yes. horen we het hier op Radio 1. Dankjewel, Joost Westerhof. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden van de show, juist. En dan begin ik vandaag bij schrijver Philip Huff, die gisteren bij een concert was. Ja, die Willemijn. Gisteren was ik bij Bonobo in Paradiso, een verjaardagscadeau. Ik gaf het. Iedereen was bezig met filmpjes maken van wat er op het podium gebeurde... of selfies van wat er in de zaal gebeurde. Er zijn ook overal filmpjes en overal achtergrondmuziek. Zelfs op MTV is de muziek tegenwoordig achtergrondmuziek. Dat is jammer, want zonder muziek is het leven toch een vergissing. En een concert geven als verjaardagscadeau, bijna ook. <lacht> En dan nog schrijver Kluun, die laaiend enthousiast is... over een documentaire die hij heeft gezien op het ITVA. Dag Willemijn. Het is ITVA in Amsterdam. Het grootste documentairefestival ter wereld. En ik heb vanochtend gezien Nacrocultura. Over Mexicaanse drugsbaronnen. die hun gruweldaden laten bezingen. in opdracht dus. door Mexicaanse bands. En dat is de nieuwe gangster rap. die mateloos populair is in Mexico en L.A. Ongelofelijke film. Nacro Cultura. Tot slot, partners Bobby Eden. Hé, hey Willemijn. Met al het gedonde rondom president Obama's paradepaardje. Obamacare. staat de Amerikaanse president. op een historisch dieptepunt in de peilingen. Dus zit er nog maar één ding op. Pin Laden nog maar een keer vermoorden. Heer aan tafel, dankjewel. Zometeen langs de lijn. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, PSV, Hera V. We op de het de Kan duur, NSC. De A-dolven AZ Roda. R de van AZ. En op kwart voor 9, Ajax Herakles. En ook WK-kwalificatie Vrouwen Nederland-Griekenland. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Hayan.